12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, nog geen besluit over de Israëlische invasie Gaza. Trein ramt schoolbus, Egypte, zeker 47 doden. En Roermond klaar voor Sinterklaas. Het weer, het is bewolkt tussen de 7 en 10 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. In de middag droog en in het westen zon. En het wordt dan een graad of 9. Volgens Israëlische functionarissen is nog geen besluit genomen... over een grondoorlog tegen de Palestijnen. Maar wel heeft Israël vannacht ministeries in Gaza gebombardeerd. En daarbij is ook het hoofdkwartier van Hamas geraakt. Correspondent Monique van Hoogstraten is in Gazastad. Monique, jij bent vanochtend al bij verschillende ministeries geweest. Wat hoef je daar aan? Ja, ik ben bij, uh, op één plek geweest waar heel veel ministeri ministeries bij elkaar zitten. Ministerie van Landbouw, ministerie van Onderwijs, Buitenlandse Zaken... Ook inlichtingendienst, wat natuurlijk een heel belangrijk doelwit is, is dat was een groot gebouw van vijf verdiepingen waar ik zelf ook wel eens geweest ben voor deze bombardementen. Ja, dat is nu een grote, grote berg, grijs puin met meubilair, de bomen rondom zitten onder het stof, documenten zwerven overal en... Ook de huizen die naast het ministerie stonden uh, zijn, uh, zijn vernield, de ramen liggen eruit. Uh, het gebouw staat in het centrum uh, van Gaza. Uh, maar de meeste, er zijn geen slachtoffers bij gevallen, voor zover ik dit begrepen heb, omdat deze aanval al verwacht werd. Dus de ministeries waren sowieso al geëvacueerd. En ook de mensen die er omheen wonen... waren bijna allemaal, zoals ik het begrepen heb, vertrokken. Is dat nieuw trouwens, zo'n gerichte aanval tegen ministeries? Dat is wel een soort nieuwe fase, denk ik, die we nu hier ingaan. Eerst zijn de, de militaire doelwitten in enge zin, als het ware, aangevallen. De militaire infrastructuur, de opslagplaatsen van wapens... De wapenfabriekjes, et cetera. Uh, nu is de fase begonnen, vermoed ik, waarin de militaire infrastructuur in brede zin uh, wordt, uh, wordt aangevallen. Kijk, Hamas wordt door Israël als een terreurorganisatie uh, gezien. Dus ook alle uh, overheidsgebouwen van Hamas zijn onderdeel van, de, van het militaire uh, uh, uh, netwerk. Israël heeft een uh, hele lijst uh, af te werken. Nou ja, we gaan zien de mensen hier. Uh, verwachten dat er nog veel meer aanvallen komen... en blijven dus ook uit de buurt van de overheidsgebouwen op dit moment. Correspondent Monique van Hoogstraten. In Egypte zijn bij een aanrijding tussen een bus en een trein... zeker 47 doden gevallen. Vrijwel alle slachtoffers zijn jonge kinderen. Correspondent Sander van Hoorn vertelt over het ongeluk. Een enorme ravage. Zo beschrijven ooggetuigen de botsing tussen de trein en de bus. Sommigen hebben het erover dat de bus nog een kilometer is voortgeduwd door de trein... voordat alles tot stilstand kwam. Dat zou erop wijzen dat de spoorbomen niet dicht waren. Dat zeggen andere getuigen weer. En dat die trein dus met volle snelheid op die bus uh, gebotst is... met als gevolg dus die vele doden. Het spoorwegennet is ontzettend slecht in Egypte. En al die kabinetten hiervoor hebben daar geen verandering in kunnen brengen. Ook nu weer is de minister van infrastructuur afgetreden. Want treinongelukken zijn aan de orde van de dag. En ook busongelukken natuurlijk. Iedereen kan zich nog wel de ongelukken herinneren met bussen... waar ook soms Nederlandse toeristen in zitten. De infrastructuur in Egypte is er slecht aan toe. In het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse is dat. Er zijn hartpatiënten mogelijk overleden na verkeerde diagnoses... zegt interimvoorzitter Van Zoelen. Hij baseert zich op de resultaten van een eerste onderzoek...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 worden ook buitenlandse experts ingeschakeld. Robert M. werd begin dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Sinterklaas komt zo meteen aan in Roermond, als alles goed gaat natuurlijk. Mark Hamer die staat op de kade. Zie je al iets komen, Mark? Nee, we staan hier inderdaad op de kade. Ik zie de Sint nog niet live. We kijken mee op grote schermen die zijn geplaatst en waar we beelden kunnen zien van het Sinterklaasjournaal. Die hebben een camera boven in de kathedraal staan. Die zouden de Sint van heel ver af aan al moeten kunnen zien aankomen. We hebben nog niets gezien. Ja, er staan hier wel heel, heel veel kinderen. Ja, het is even afwachten wanneer die nou, hoe laat die hier precies aankomt. Ja, veel kinderen zeg je. Erg druk dus, in Mond. Ja, er zijn zeker uh, 20.000 uh, kinderen verwacht men hier uh, in, in de stad. En ik moet je zeggen, ze zijn wel echt dood, dood, dood zenuwachtig hoor. En je hebt het ook wel vast wel meegekregen. Het zit er sinds dit jaar ook uh, absoluut niet mee. Uh, uh, je hebt het al wel gehoord. Uh, de boot was stuk, de gewone ja. pakjesboot. 12. dus hij komt hier met een kleinere boot aan. Het paard was zoek. het paard was uh, afgeleverd bij, uh, uh, bij het Pietenhuis. Dan moet toch weer hier staan. Ik heb het op het paard nog niet gezien, dus maar we hopen dat het hier straks staat. Ja, en er is er ook nog uh, uh, verwisseld. Tot, uh, de, de, de Sint heeft uiteindelijk geen cadeautjes bij zich, maar heeft geld bij zich. Maar dat is in zakken gedaan en die zakken lijken wel weer op de zakken met pepernoten. Nou, of dat weer door elkaar heen wordt gehaald. Je merkt het aan de kinderen, ze zijn veel zenuwachtiger als dat ik andere jaren heb meegekregen. Uh, ja, praten gaat ze wat moeilijk af, maar gelukkig kunnen ze nog wel een beetje zingen. Ziegens komt de stormboot uit Spanje weer aan. Ik hey ben Sint Nicolaas. Ik zie je al staan. Ja, kinderen hier zingend op de kade. En het is afwachten wanneer de Sinter komt. Al mocht hij hier aankomen, dan meld ik me weer. Dankjewel Mark Hamer vanuit Roemond.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 In België heeft de vader van een van de Dutroux-slachtoffers... een ontmoeting gehad met de ex-vrouw van de kindermoordenaar... Michel Martin. Dat melden verschillende media. Jean-Denis Lejeune, vader van het overleden meisje Julie... sprak met Martin op een geheime plaats. En ook de broer van Julie was daarbij aanwezig. De ontmoeting zou vier uur hebben geduurd. Over de inhoud is niets bekendgemaakt.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 De bobsleesters Esmee Kamphuis en Judith Viss... hebben een nominatie binnen voor de Olympische Spelen van Sochi in 2014. De Nederlandse tweemansbob eindigde bij de wereldbekerwedstrijden... in het Amerikaanse Utah als zevende. Een plek bij de eerste acht was voldoende voor de nominatie. In de Davis Cup finale heeft Thomas Berdig zijn Tsjechische tennisploeg naar naast de Spanje gebracht. Berdig die versloeg in een lange vijfzetter van ongeveer vier uur Nicolas Almagro. En door die overwinning is de stand in het duel nu 1-1 en valt de beslissing pas morgen als er twee enkel spelpartijen op het programma staan. Vandaag wordt het dubbelspel gespeeld. George Boateng kent hem nog van Feyenoord. Hij gaat weer voetballen. Hij gaat spelen in de Maleisische competitie... en tekent een contract bij het T-team. Boateng is 37 en speelde in januari zijn laatste wedstrijd... en dat was voor Nottingham Forest. En eerder in zijn loopbaan kwam Boateng uit voor onder meer dus Feyenoord... Aston Villa en Middlesbrough. En hij speelde vier Interlands voor Oranje. Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Dennis Mooi. Ja, Goedemiddag, Mark. Nou, vooral op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast. Daar kom ik zo bij. Eerst een korte file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Voor het knooppunt Velsen 2 kilometer. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Harmelen, 9 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er nog dicht door technisch onderzoek en een spoedreparatie. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog een half uur duren. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam kiest de route via Gorkum. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Israël heeft in de Gazastrook een reeks overheidsgebouwen gebombardeerd. Een besluit over een inval is er nog niet. In Egypte heeft een trein een schoolbus gerampt. En zeker 47 kinderen zijn daarbij omgekomen. En Roemond is klaar voor Sinterklaas. En we gaan nog eventjes terug naar Mark Hamer. Ik begin nu een beetje zenuwachtig te worden, Mark. Zie je nou iets... Hij is wel al door de camera's gevat, nog niet hier op de Roer. Oh. Maar hij vaart nu op de Maas. En dat het kleinere bootje daar omheen, nog veel meer kleinere bootjes daarop, allemaal pieten. Hij is door de camera's gespot, maar hij is hier nog niet op de kade in Roermond. Maar binnen tien minuten is hij weer in ons land, Sinterklaas. Ah, dat klinkt goed. Dankjewel, Mark. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Het onderzoeksprogramma van het schijnt de beste zender van Nederland te zijn... heb ik gehoord, Radio 1. Met een bijzondere aflevering van Argos vandaag... U bent een beetje van ons gewend dat we dan eerst beginnen... met een reportage vol onthullende feiten en misstanden en zo. Maar vandaag gaan we hier in de studio... als journalisten onder elkaar zelf aan soul-searching doen. We hebben het onder meer over een kwestie... die de afgelopen weken de gemoederen behoorlijk bezig hield. De politieke rel rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. En dan vooral over de rol van de media zelf daarin. Dat doen we naar aanleiding van een serie documentaires... die Argos Televisie dit najaar uitzond onder de titel Media Logica. Uh, bij ons, een verzameling, ik mag wel zeggen, ervaren journalisten. U kunt ze ook zien als u wilt. U kunt het debat volgen via de webcam op radio1.nl. En het zijn Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws... Sjoerd de Jong, ombudsman van NRC Handelsblad... Mark Josten de eindredacteur van die televisieserie uh, Media Logica van Argos TV. En in Antwerpen, want daar zit hij bij een internationale conferentie... van onderzoeksjournalisten, Nestor van de Nederlandse journalistiek... Ad van Liempt. Uh, meneer van Liempt, ik begin even bij u, want u mocht gisteren de Loep uitreiken... de prijs voor onderzoeksjournalistiek. Wie heeft hem gewonnen dit jaar? Uh, er zijn er twee, hè. Eén voor de geschreven journalistiek. Uh, die ging naar uh, het duo... Uh, uh, van Gale van de Velden, van het AD uh, Rotterdam. Uh, en meer speciaal voor hun onthullingen... Uh, die uh, leiden tot het uh, aftreden van burgemeester Ververs van Schiedam. Ze hebben dat eigenlijk vanaf de, van, vanuit het niets hebben ze, uh, kunnen aantonen... wat er allemaal mis was in het, uh, in het optreden van uh, die burgemeester. burgemeester. En dat hebben wij als het, uh, het, uh, ja, als, als het meest opmerkelijke... Uh, uh, project gezien. En bij de televisie yeah. uh, is de prijs gegaan naar een uh, prachtige Belgische documentaire. Vlaamse documentaire. Het is een Nederlands-Vlaamse prijs. Uh, van uh, de VRT Panorama. Uh, die ging over misstanden in een bepaalde politieregio. Uh, gemaakt door Wim van der Einde. En, uh, nou ja, ik hoop dat hij uh, binnenkort nog ergens te zien in is. In Nederland in ieder geval wordt. op internet. Want uh, prachtige uh, onthullende reportage. Ik kom zo bij u terug daar in uh, Antwerpen. Ik ga even naar Mark Josten eerst. Uh, want ja, Mark, jij was het brein achter die televisieserie over medialogica. Um, het is een beetje een abstract term, media logica. Ik heb, ik heb er lang over moeten doen om te begrijpen wat jullie er precies mee bedoelden. Maar leg eens uit. Ja, ik probeer even heel uh, simpel en kort uit te leggen. Um, die media logica op zich, dat is het logische systeem dat dat je in de media hebt. Daar ontkomt niemand aan die zich in de media begeeft. Of je nou journalist, voorlichter, politicus bent. Het is een soort wastrommel waarin je komt... en er gelden opeens andere wetten dan in het normale leven. Dat systeem, dat kent uitwassen. Daar komen hele rare dingen uit voort. En daar ging die serie over. Op zich, dat er medialogica is... dat de media een logisch systeem zijn... zoals de voetbalwereld een logisch systeem is... dat... Daar gaat het nog niet zozeer om. Het gaat om wat voor rare fouten ontstaan daar. En daar, nou ja, daar gingen de afleveringen over. We hebben een uh, compilatie gemaakt van drie van die afleveringen. Vonden wij de mooiste drie. We gaan even luisteren. Hoe de overval op een Goudse buschauffeur kan leiden tot... Dit is Gouda niet. Terwijl het land in brand staat, faciliteert u alleen maar. Rookwolken boven Gouda, hoezo? Wat heb je ook? Haal die militairen terug uit Afghanistan. Ik kreeg ineens het idee dat ik, uh, dat ik ging over een oorlogsgebied. Volslagen uit de bocht gevlogen. Wat klopt er van die verhalen? Mijn god, wat gebeurt er? Papagaaien praten, het is te simpel om te zeggen, de media hebben het gedaan. We pakken die journalisten en we gooien ze in de sloot. We waren in de veronderstelling dat we bij de laatste verkiezingen uit 21 partijen konden kiezen. Maar klopt dat wel? In hoeverre is er in dit mediatijdperk nog wel sprake van zo'n grote keuzevrijheid? Het is toch wel historisch dat twee kandidaten aan tafel zitten voor een tweestrijd, een debat... waarvan we nu al bijna zeker weten dat één de premier wordt van het land. Daarmee wordt eigenlijk de hele campagne versimpeld in vormen van een wedstrijd, waardoor mensen dus... Uh, uh, uh, het een schijntegenstelling is, die wordt gecreëerd. Argos doet onderzoek naar de vraag of media onze politieke keuzes sturen. Medialogica. Nederland is wereldwijd kampioen taakstraffen. U denkt, taakstraffen? Dat zijn sancties voor kruimeldieven en verkeersovertreders. De werkelijkheid is anders. Deelt de minister van Justitie het standpunt dat taakstraffen alleen bedoeld zijn voor lichte misdrijving? En vindt de minister de uitkomsten van Zembla in verhouding staan tot dit uitgangspunt? Kan één televisieprogramma meer invloed hebben op wetgeving dan adviezen van rechters, wetenschappers en de reclassering? Medialogica, een serie van Argos over het verschil tussen beeld en werkelijkheid, met nieuwe waarheden tot gevolg. Dat was de stem van Philip Freericks. Het waren fragmenten uit drie afleveringen van de serie Media Logica... Over de rellen onder Marokkaanse jongeren in Gouda... die zich eigenlijk helemaal niet hadden voorgedaan, maar volgens de media wel. Over de rol van de media in de verkiezingscampagne... want het zou eigenlijk tussen Rutte en Roemer gaan, maar het liep heel anders. En over de manier waarop het FARA-programma Sembla zorgde voor ophef rondom taakstraffen. Sjoerd de Jong van de NSC NRC Handelsblad. Vond je het een zinvolle serie? Tenminste, heb je het bekeken allemaal? Ik vond het meer dan zinvol. Ik vond het een uitstekende serie. Al heb ik wel... Om er een, benen, een beetje toch een beetje media neuk te beginnen misschien. We tegen de term logica. Kijk, logica is natuurlijk de wetenschap van de geldige redeneringen. Je bent uh, filosoof dat lijkt, het, dat, geloof ik. Hè, van ik verklap het nou niet. maar... <laughs> <laughs> dus uh, media logica, ik zou eerder zeggen, dit programma beschrijft hoe, hoe de media werken. Dus het is een soort media fysica of media patafysica, als je het zou willen doen. Hè? Als je het zo zou willen noemen. Dus logisch vond ik nou niet allemaal wat daar gebeurde. Maar, ik vond maar dat, de stelling, de media uh, uh, vliegt nogal eens uit de bocht. Een, uit, een uitstekende uh, programma, omdat het heel empirisch liet zien hoe dat gaat. He, dus ik vond het ook gewoon hele goede journalistiek. Uh, journalisten hebben nogal eens de neiging om als het, als het brandje is uitgewakkerd... om dan gewoon weer naar de volgende brand te gaan. Hè. Dan wordt er een nieuw varken door het dorp gejaagd... zoals een oud-hoofdredacteur van mij ooit zei. <laughs> maar het kan, het kan geen kwaad om nog eens terug te gaan naar de stal. Hè. En ik vind dat uh, eigenlijk gewoon een vorm van goede journalistiek. En uh, mee, dat is een, een, er zit een klein beetje de smaak aan wat jij zei van abstractie... Van, He, vroeger was medialogica iets voor postmoderne academici, zou je zeggen. He. Maar tegenwoordig, in een samenleving die zo gemarineerd is in beeldvorming... He, dat het lot van Bado Hari een nationale kwestie wordt... vind ik dat echt een uitstekend initiatief. Pieter Klein van uh, RTL Nieuws. Vind je het goed dat journalisten, zoals Mark en zijn mensen hebben gedaan... andere journalisten de maat nemen? Of zouden ze dat eigenlijk niet moeten doen? Um, ja, ik ben er wel voor. Want ik ben voor alle vormen van onderzoek. En dus ook voor onderzoek naar de rol van de journalistiek en de rol van de media. Uh, en ik vind het meest interessant als dat gebeurt op grond van feiten. En een nauwgezette reconstructie. Uh, wat we vaak zien uh, deze dagen is uh, kritiek op media, de journalistiek. En dan zijn het vooral meninkjes. Ik zie heel veel meninkjes voorbij komen. En dat... dat dan kijk je misschien te veel naar talkshows ja. als de wereld rijdt door. Ik zie het overal. Ik zie het op Twitter, ik zie het in de kranten. Uh, ik zie het, uh, de opiniemakers maken zich schuldig aan echt een uh, gebrek aan ontzag voor feiten. Uh, meningen niet gestoeld op feiten. En juist daarom vind ik iets als uh, uh, wat Mark heeft gemaakt uh, interessant. Hoewel ik het niet in alle opzichten uh, uitstekend vind, maar ik, ik vind het goed dat het Wat gebeurt. vond je niet goed? Nou ja, het gezeur over die debatten en zo. Bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, jongens, kom op. Maar dat uh, ging over jullie, want de, de, dat ging onder meer over RTL en het premiersdebat. Ja. ja. Daarom vind je het waarschijnlijk nee, gescheur. Nee nee, nee, nee, nee. Want ik wil niet in de positie terechtkomen, dat omdat ik uh, dingen van ons uh, ter discussie staan. Uh, ik, wil, ik wil even niet in die rol terechtkomen. Maar ik vind, dat vind het wel een voorbeeld van een discussie. De campagne begint. Uh, het ontstaat allemaal gedoe. Uh, oh, die jongens komen niet uh, in de televisiedebatten. Ja, waarom was dat? Omdat ze bij RTL Nieuws als eerste kwamen. Het is nooit zo geweest. Er is niemand die even checkt hoe het in het verleden was. En dan, dan ontstaat die hele discussie. Uh -huh. Alle commentatoren, overal, alle kranten. Vervolgens hebben wij het dan, gedaan. Dan, dan krijg je... Mag je daarbij aansluiten? Want ik vond het goede, het, het, echt het positieve van de, de hele reeks... inderdaad, uh, het empirische ervan... Maar het gevaar van medialogica is natuurlijk ook, als je beeldvorming gaat afbreken, dat je in een alternatief soort beeldvorming terechtkomt. En dat vond ik een beetje van die ene uitzending over Exota. Hè. Dan zie je die advocaat oh ja, die van Exota in zo'n plezierjacht over de vecht. Ja, juist. En die advocaat die glijdt dan over de vecht in zijn plezierjacht. En dat is een heel krachtig beeld. Maar ja, er was wel iets aan de hand. Ik ga even naar Antwerpen, want uh, de, in grote lijnen vinden de heren aan de tafel... meneer Van Liemt, het, uh, het een goed initiatief, dat Medialogica. Dus ik hoop nu dat u het vreselijk vond, anders zijn we wel door de discussie Ja, ik moet je, je ernstig teleurstellen. Ernstig <laughs> teleurstellen. Ik vind uh, het heel, uh, heel goed dat het gebeurt. En het vond ook een hele goede serie, daar kan je op details uh, kan je afwijken. Uh, en ik vind het ook volkomen terecht dat... Uh, uh, dat het verschijnsel wordt belicht. En dat kunnen nou helemaal geen anderen doen dan journalisten zelf. Um, ik heb alleen, maar dat zei ook al iemand... een beetje last van die term medialogica. logica Ik kan er niet, zo, ver, niet zo, uh, zo goed mee We gaan hem niet uh, over... meer gebruiken dit uur. Uh, idee ben ik wel voor. We hè? gaan een ander dus woord zoeken. Mark uh, uh, Jof, je, uh, hebt... het is, het is ja, je hebt goede slechte journalistiek... dat is eigenlijk meer het probleem. In de klassieke, je hebt de logica, retorica, het is eigenlijk retorica. Het zijn retorische trucjes van de journalistiek die ja. worden doorgeprikt. En de vraag is trouwens wel of het journalisten, of het journalisten ja. zouden moeten zijn. Want ik denk toch dat het uh, beter zou zijn, of beter, misschien goed zou zijn... als er uh, additioneel onderzoek uh, wordt gedaan door wetenschappers. Het probleem alleen met veel wetenschappers is dat ze niet echt doorgronden hoe het werkt. Ja. Dat het heel veel... Precies, want uh, die, uh, uh, die logica Zelf ook wetenschapper, wetenschapper, uit in Utrecht. Uit nou, pseudo wetenschappers zou ik zeggen: uit uh, pseudo komen uit, <laughs> uit onderzoek. Uh, door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. En die hebben uh, toen uh, als conclusie getrokken... dat vind ik wel uh, iets wat je, wat je voor ogen moet houden... dat die media niet echt de macht hebben om te sturen... wat een beetje wow. werd gesuggereerd. Of om beslissingen te nemen. Die hebben heel duidelijk bewezen... de media zijn de decorbouwers van de actualiteit. Maar, en, en van de politiek. Ja. Ze bouwen decor en die politici die stappen in dat decor en beslissen. Mark, ja. Mark ja, en nou toch even over die, die term medialogica. Um... Ik wil eerst iets anders vragen. Ja. Jij. Want de kritiek die ik daarnet aan tafel ja. hoor op jullie op een van die afleveringen over Exoten, dat heb ik vaker gehoord. Het gaat over een media-hype, maar jullie hebben jezelf als programmamakers ook weer bediend van alle klassieke vormen van... Uh, hoe kunnen we spannende televisie maken en het lekker opkloppen en uh, foute man op bootje op de vecht of waar het was. Hebben nou, jullie niet hetzelfde gedaan als de programma's... die door jullie bekritiseerd worden? Absoluut. Nee, dat is echt... Dat, dat <laughs> hebben we, ook, dat, dat, we hebben ook meteen tegen elkaar gezegd... van, wij gaan dit doen, deze serie maken. Maar omdat wij zelf deel zijn van die media... omdat wij zelf ook in diezelfde wastrommel zitten... ontkomen wij hier niet aan. Wij, wij gaan diezelfde dingen doen. Het enige waar wij op moeten letten... is dat wij niet arrogant worden... en uh, ons daar voor die kritiek afsluiten. Integendeel. Ik heb onder andere met, uh, met Sjoerd hier tegenover... uitvoerige discussies op de social media gevoerd... Ja. juist over alle zwakheden uh, die aan, aan onszelf kleefden. En dat is de enige manier... Uh, om als media hiermee om te gaan, je heel open en kwetsbaar opstellen. en dat wij in dezelfde val ja, zijn als anderen, ja. Dat is wel een lastig hoor. Peter uh, Klein, RTL. Zeggen, want, nou, misschien komen we straks er uitgebreider over te spreken. maar ik sprak uh, afgelopen week de Volkskrant. Uh, over dat koopkracht Dus ja. dat vanochtend een Daar komen in. we zeker nog over te spreken. Okay. Maar ik ook even, over de rol van de RTL daarin. vind ik prima, maar ik probeer even aan te geven. Je wordt gebeld door de Volkskrant. Je weet welke stelling. Uh, positie de Volkskrant heeft betrokken. Namelijk, het, dat, namelijk niet. dat er sprake was van een media-hype. Dat, dat, dat, dat, dat proeft hij in alle uh, commentaren en, en, en verslagen. Dus je weet dat het antwoord op de vraag... is er sprake van de media-hype, dat die al vaststaat. In die context word je dan uh, geïnterviewd. Het gaat niet over de feiten, hè? het gaat niet over uh, min 0,6 of 4 procent. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat over, over de media-hype en over jouw rol daarin. Dus dan is het ook riskant ook als medium om daarin mee te werken. Ik ben voor transparantie. Ik vind ook dat wij verantwoording moeten afleggen. Maar ik weet van tevoren wat het voor verhaal het is. En heb en je meegewerkt? Heb je die vraag beantwoord nee, of heb ik niet? Ik heb meegewerkt. Maar het, is, uh, ja. het zijn aardige jongens bij de voorstand, Maar het is weer een geconstrueerd verhaal oh, dat ja. voorbij gaat aan de exacte. Uh, grote ik, zaken. ik wil even naar maar, de basis terug. heel misschien. heel één een, een aanvulling ja, want, uh, dan, dat dan wil ik naar de nou, vraagstelling terug. Dat Dat. Nou, af. Nee, dat alleen journalisten de journalistiek zouden kunnen doorlichten, daar ben ik het ook niet mee eens. Ik wil ook graag pleiten natuurlijk, voor een bescheiden rol voor de ombudsman. Hè? Omdat je bijvoorbeeld... ombudsman ja, bent, bijvoorbeeld. Als <lacht> je is ja, nou, een dat... van de ook. ombudsman die dat goed doet. Uh, dat nou, vind ik prettig. Dankjewel. Maar dat is wel een journalistieke functie. Maar als mensen mij vragen, wat vinden jouw collega's dan uit van wat je doet... dan zeg ik, ik heb eigenlijk maar één collega die werkt bij de concurrent. Dat is maar geeft van Meulen. Voor... Dus er zijn te weinig ombudslieden die dit ook kunnen doen. Trouwens, de sociale media spelen hier ook een rol in. Die kunnen ook heel goed uh, journalistiek kritiseren en doorlichten. Ik wil nog één punt maken, toch, echt onvermijdelijk. Het gaat om de term media logica. het gaat om wat Ad net zei... over die Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. De term is ouder, komt uit 79 uit de Amerikaanse wetenschap... en die gaat over meer dan de journalistiek. Het gaat om de hele arena, waarin ook politici, voorlichters, pindokters, iedereen zich in begeeft. En zo breed moeten we het mm. zien. Maar, toch even voor de precisie. Want ja. we zijn het geloof ik over eens dat de media al eeuwenlang ja. zo werken als ze zijn. Hè? De, daarnet viel de term als op naar de volgende brand... en weer even een nieuw varken door het dorp jagen. Wat, heeft je nou, wat stoort je nou aan de huidige manier van werken van de media... dat je dat een serie waard vond? Wat is er nieuw? Mm, nou, ik... Uh, ik er stoort me niets. Op een bepaald moment verbaas je je steeds niets? meer. Nee. Nou, nou, maar wel. Ik, ik ben zelf ook al ruim 25 jaar journalist. En in de loop der jaren tellen dingen op. En je, je gaat je meer verbazen over jezelf, om de wereld om je heen. En als je die vragen bij elkaar gaat optellen... Hé, hey, hoe komt het nou eigenlijk dat dingen zo gaan zoals ze gaan? Waarom stelt niemand die vraag? Zijn wij met z'n allen, met die hele... Uh, arena bij elkaar. Zijn wij niet de grootste macht op aarde? Hey, zijn wij niet uh, degene die altijd gepretendeerd hebben alle macht hebben ze op aarde te controleren? Hey, waarom je controleren je wij ons? De... Heb je echt spijt? Van zijn er dingen waarvan je denkt. Ja, dit was ook hyperig wat ik zelf oh, gemaakt absoluut. heb, daarom nee, wil ik daarover nadenken. Uh, Noem eens een voorbeeld. Nou, het, uh, het, het begonnen. Kijk, Max, wij wij, wij, wij wij gaan ook al een hele tijd terug. We zijn ooit, hebben heel lang ah. bij Vrij Nederland gewerkt. Nou, ik was nog maar net begonnen als journalist bij Vrij Nederland. En kwam er overkwam mij echt een ramp... die, denk ik, heel erg aan mezelf lag. Omdat ik te graag wilde scoren als jong journalist. En ik maakte een verhaal. En dat verhaal dat was gebaseerd uiteindelijk op één bron. Ik dacht dat het twee bronnen waren... maar het bleek één en dezelfde bron te zijn. Daar ben ik gaan. ontzettend nat voor, uh, mee gegaan. En Da en daarna, dan denk je, je bent dan onkwetsbaar voor fouten. Nee, ik herken je blijft fouten maken. Een van mijn eerste fouten in de journalistiek was, het was ik was bezig met een verhaal over een advocaat met een uh, bepaald oorlogsverleden. Uh, de beste man had geschreven in uh, blaadjes van, uh, hoe heet het ook alweer, zwart front, nationaal front, ik ben de term even kwijt. Iets rechts. En Iets uh, aan de, de foute kant. En ik had er gemakshalve ja. uh, van gemaakt, NSB. Een oh, okay. beetje slordig. Dus uh, is... ik kreeg ik parkeerende in post een ja. advocaat. En toen dacht ik, ai, ai, ai. Dat was mijn, waren mijn, een van mijn eerste publicaties in de journalistiek. En toen dacht ik, dit zal me nooit meer gebeuren. Dat zijn van die kleine Ik heb wel eens iemand sure. dertig jaar te oud gemaakt omdat ik zijn geboortejaar verkeerd verstaan had in een interview. Maar dat zijn van die overzichtelijke, nou ja, alsnog excuses, ambachtelijke fouten. Wat, wat Mark doet is meer het mechanisme laten zien. En dat is wel anders dan vroeger, want iedereen is nu te journalist. Iedereen twittert, iedereen blogt, iedereen zit op Facebook. Dus dat is een hele andere situatie dan twintig jaar geleden. Had van Liem, ook nog behoefte aan excuses of mea culpa of iets fout gedaan in uw <totstuk> leven? <kijnt> nou, misschien iets uh, helemaal tegenovergesteld. Ik word nog wel eens zwetend wakker van de dag dat, uh, dat ik uh, verantwoordelijk was voor de beslissing om een bericht niet mee te nemen. Omdat we het eigenlijk te ingewikkeld en moeilijk uit te leggen uh, vonden voor de uitzending van die dag. Dat was dan bij Nova en dat betrof de opheffing van het IAT. Uh, het interregionale recherche team. Daar is later een hele enquête over gehouden. En, uh, uh, Commissie naar, van de, we, jaren negentig. Ja, ja, duizend uur ja. aan uh, zendheid aan besteed, maar op de dag dat het... Uh, en jullie loskwam, hebben het niet uitgezonden? We ach. En, uh, het was toch een beetje een ja. intern politiedingetje, vonden we toen. Nou ja, daar word je nog wel eens zwetend wakker van. Maar dat is het tegenovergestelde van huid uh, ja, te is het tegenovergestelde, ja. Ja. Het, het helemaal niet ik heb doen, wel, ik, heb ook wel ooit eens, ik heb ooit wel eens een politieman geïnterviewd die ik de verkeerde... Uh, rang meegaf. geloof ik, op een wachtmeester, of juist niet. En, uh, die, die, die is ook verder voor zijn leven daardoor door, uh, teleurgesteld geraakt in de media. Ja, uh, het zal me nooit meer gebeuren hoor. Ik vraag liever zes keer wat iemands rang is dan dat ik het nog één keer fout doe. Dan nou, is, nou, uh, het louteren van dit soort fouten. Oké, okay, jullie hebben genoeg as op je hoofd gestrooid nu. We, ga, we, we gaan even naar het nu, naar een mogelijk nieuw geval van medialogica, namelijk de hele affaire. Pieter Klein noemde het al even daarnet... rondom de inkomensafhankelijke zorgpremie... die het nieuwe Paarse kabinet wou invoeren. En ik zeg met nadruk... mogelijk geval van medialogica. Want straks gaan we hier aan tafel vaststellen... Uh, of dat zo was of niet. Maar eerst even het premieoproer van najaar 2012... zoals het in de geschiedenisboekjes nu al heet... voor u samengevat. Lopen we binnen al samen met de heer Rutte en met de heer Samson op weg naar de laatste onderhandelingen, meneer Samson? De laatste onderhandelingsronde? Ik heb het mandaat van mijn fractie gekregen om het nu af te ronden, dus kijk of het lukt. Het is een van de snelste formaties ooit. En de opwinding over zoveel daadkracht glimt nog na op de gezichten van Mark Rutte en Diedrich Samson als ze op 29 oktober een persconferentie geven. Het was een plezier in de afgelopen week. Het was ingewikkeld. Het was inhoudelijk ingewikkeld. Het was ook vaak technisch ingewikkeld. We moesten natuurlijk flink onderhandelen. En ja. Er moet weer stevig bezuinigd worden. Maar volgens Dietrich Samson wordt dat offer wel gevraagd... door een vooruitstrevende coalitie die op een stabiel fundament rust. Het regeerakkoord weerspiegelt de zoektocht naar het beste van twee werelden. Het is het resultaat van elkaar wat gunnen. En dus niet van winnen of verliezen. Die middag is Sibrand van huisma buma fractievoorzitter van het CDA... een van de eersten die zich openlijk zorgen maakt over de gevolgen van de zorgpremie. Nou, dat heeft, dat heeft heel sterk te maken met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Uh, het feit dat een gezinsinkomen bestaat uit twee ouders die werken. En de gevolgen moeten natuurlijk nog bekeken worden. Maar ik ben bang dat dat een groep is die daar door deze uh, plannen enorm het schip mee ingaat. Maar de euforie over de daadkracht voert de boventoon in de commentaren. Eindelijk actie. Eindelijk geen eindeloze onderhandelingen. Maar een dag later slaat de stemming om. Nu de daadkracht is gedemonstreerd en de plannen zijn bekendgemaakt... zullen veel mensen toch wel even slikken. Vooral als het gaat om het geld dat we moeten betalen voor onze zorgverzekering. De ziektekosten gaan de komende jaren flink omhoog. Die ziektekosten worden inkomensafhankelijk. Die gaat meer gevolgen hebben voor de koopkracht... dan alle andere maatregelen van het nieuwe kabinet bij elkaar. Waar komt die omslag opeens vandaan? Dat verklaren ze bij RTL Nieuws als volgt. Het regeerakkoord is nu een dag oud, dus we hebben de tijd gehad... om de kleine lettertjes te lezen en het door te rekenen. In het regeerakkoord staan veel pijnlijke maatregelen. Maar de zorgpremie krijgt meteen vol de aandacht. De NOS, RTL Nieuws en vandaag beginnen het publiek met zelfgemaakte sommen... zo goed mogelijk te informeren over de stijging van de zorgpremies. Alleen hoeveel is die stijging nu precies en voor wie? Je ziet dat uh, mensen met een modelinkomen dat die toch wel 700 à 800 euro meer gaan betalen. Iemand met een modaal salaris betaalt straks per maand 140 euro. Dan betaal je al een paar tientjes meer per jaar. Denk aan een schooldirecteur. Die betaalt straks 200 euro per maand extra. Dan moet je opeens ruim 1100 euro per jaar meer betalen. En mensen met twee keer modaal, moet je denken aan 60.000 euro... gaan per persoon, heb je het over, toch rond de 3.000 4000 euro meer betalen. De werknemer die het zwaarst wordt getroffen, is hij of zij die twee keer modaal... dat is 68.000 euro of meer verdient. Die is per maand ruim 300 euro, 480 euro, bijna 3000 euro, meer kwijt dan ziektekostenpremies. De, de VVD en de PvdA reageren laconiek op de opwinding. Je kunt zich voorstellen dat mensen heel erg schrikken van een bedrag van 5000 euro aan premie per jaar. Ja, maar die mensen verdienen ook een hoop geld. En als je kijkt naar andere maatregelen, er gaan belastingschijven omlaag. In totaal leveren mensen die meer dan een ton verdienen 4% aan koopkracht in. In de avondjournaals gaan de vragen meteen over de VVD. Bij de NOS gaat dat zo. Waarom is de VVD daarmee akkoord gegaan? Het is eigenlijk heel raadselachtig, want deze hele operatie levert voor de schatkist niets op. Het is geen bezuinigingsoperatie, het is alleen een verschuiving van geld van mensen met een hoger inkomen naar de allerlaagst betaalde. Je gaat haast denken dat de VVD niet goed heeft uitgerekend wat dit precies in detail betekent voor juist ook de middeninkomens. Dus uh, dat wordt nog knap lastig voor Mark Rutte om dit te gaan uitleggen aan de eigen kiezers. En ook bij RTL staat de rol van de VVD centraal. Maar hoe kon de VVD daar nou akkoord mee gaan? Geen idee. Het lijkt wel of ze hebben zitten slapen tijdens de onderhandelingen. En hier gaat die partij echt nog heel veel last van krijgen. En die last kondigt zich de volgende ochtend aan in de persoon van Hans Wiegel. Dit is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien eh, nog nivellerender dan toen het kabinet een ouder zat. In de Tweede Kamer benadrukt Rutte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 En dan blijkt dat de reageerknop op de VVD-website driftig gebruikt wordt. Dat meldt de NOS onder andere in het 6 uur journaal.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 Er is heel veel ophef ontstaan. Vindt u dat er opnieuw gekeken moet worden naar die zorgpremies nog? We hebben met elkaar het regeerakkoord vastgesteld. En we realiseren ons dat dat een stevig pakket is. Maar we gaan niet onderhandelingen herop. Nee, is dat zeker? Dat staat absoluut vast? Ondanks alle kritiek die er is? Dat staat vast. Het is 1 november en de druk wordt flink opgevoerd door De Telegraaf. Die vergelijkt Mark Rutte op de voorpagina met Karl Marx en bedenkt een nieuwe bijnaam voor de aanstaande premier. Marks Rutte. De kop? Achterban VVD-ziedend. Maar waar Gerrie Eikhoff een dag eerder geen boze mensen kon vinden... komt nu een groep in beeld die wel boos is. de ja, rumoer uh, begint hier goed op gang te komen. Ik ben vanmorgen ook behoorlijk platgebeld en plat sms en gemaild... door uh, zeer ontevreden VVD'ers. Ik ben echt, echt, echt pissig erover... Uh... Ik ga het beter op, op een andere partij kunnen stemmen. Dat is gewoon een soort jaloezie waarbij succes wordt afgestraft. Hè? In sommige kanten staat ook al uh, heel, uh, ja, Marx-Rutte. En inderdaad, het is uh, een nivellerend uh, uh, idee. In de media wordt steeds meer de vraag gesteld of dit plan wel houdbaar is. En roept de oppositie om doorrekening door het Nibud. Op 2 november treedt Rutte voor het eerst zijn eigen achterban tegemoet. En verdedigt de maatregel. Hij blijft hameren op de incomplete rekensommen.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 is inderdaad het inkomensafhankelijk maken van de ziektekostenpremie. Het is 2 november, als de bewindslieden worden geïnstalleerd. Twee keer wel te verstaan. moet opnieuw. Het moet opnieuw. Het moet opnieuw. Moet opnieuw. Moet opnieuw? Ja. Huh? niet durf. Dan wordt het een toneelstukje. Vanaf die dag openen de kranten met artikelen over de onrust binnen de VVD. En het wordt steeds duidelijker dat de druk zo groot wordt... dat de prille coalitie in gevaar dreigt te komen... RTL start een kort geding om de koopkrachtplaatjes helder te krijgen. En ondertussen is het Nibud bereid gevonden ze door te rekenen. Maar nog voor het Nibud met die cijfers komt... kiezen Samson en Rutte eieren voor hun geld. En schrappen de maatregel die dan al bijna twee weken de gemoederen bezighoudt. En dan, als de grootste storm geluwd is en de plannen van tafel zijn... komt het Nibud met de doorberekening van de geschrapte plannen...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 294 euro per maand. En dat verschil... is de groep waar Diederik Samson al van zei. Hè? Boven Iedereen. dat inkomen ga je er 4 à 5 ja. procent op achteruit. Precies. En dan kom je dus uit op al die verschillen. En blijkt het dus eigenlijk dat die dingen best wel meevallen. Ja, hoe de leider van de VVD in de beeldvorming opeens in rode Mark Rutte veranderde. Het premieoproer van najaar 2012. We gaan erover discussiëren met Sjoerd Jong, Pieter Klein, Ad van Liemd. En ik begin nu even bij Mark Josten van Argos TV, van het programma Media Logica. Want eh, kijk, dit fragment dat we net hoorden eh, eindigt met iemand van het Nibud. Dat is dan de club die al die koopkrachtcijfers kan uitrekenen. Inmiddels was het hele plan al ingetrokken... vanwege uh, het rumoer in het land dat was ontstaan. En dan zegt helemaal aan het eind van de week het nieuwt: nou ja, we hebben het nog eens nagerekend. Eigenlijk waren die koopkrachteffecten van die zorgpremie best meegevallen. Was, was dit uh, aanleiding voor jou geweest... om weer een aflevering van Media Logica te maken? Daar heb ik al deze week heel veel over nagedacht. Ook al heel veel met mensen over gesproken. Ik, uh, kijk, het, het aardige van, van zo'n serie als deze is... je moet er even over nadenken. Je moet het stof even laten neerdalen... en dan heel goed analyseren wat is er aan de hand is. Ik ga even een heel laf antwoord geven. Ik zou nu nog niet mijn hand in het vuur de, durven te steken... dat dat volgend jaar deel van een serie wordt. Maar het zou wel heel goed kunnen. Want vind, wat ik, is je twijfel? Ja, nou, mijn twijfel zit in de vorm. Is dit medialogica? Nou, is dit geen zitten, medialogica? Nou, kijk, er zijn een aantal feiten uh, uh, in, in dit dossier toch, ondanks die, die opmerking van het Nibud... toch aardig dicht bij de waarheid komen. Er het, het, is niet echt met leugens oh ja. gestrooid. Het is meer, het is meer de, de, de selectie van de feiten. Sorry, als, dat het als, ga je toch als... interroperen. Er is, er, is er is onwaarheid gesproken door wie, Pieter? Er is onwaarheid 1 door het kabinet... door Mark Rutte en Diederik Samson. Zij suggereerden duizend uh, euro inkomensverlies. Zo grosso modo voor iedere Nederlander. Dat behelst het bezuinigingspakket vervolgens, en daarna, een dag later, zeiden ze... ja, maar het, het verlies blijft beperkt tot uh, min 0,6 procent. Dat was een aperte leugen. Vanaf dat moment zijn wij ook gevraagd, kom met die cijfers. Hoe pakt het uit voor iedereen, zodat iedereen zich daar een oorlog over kan vormen? Die cijfers die waren er, die werden niet vrijgegeven... die werden niet aan de pers gegeven, niet aan de samenleving... en niet aan de politiek. Het duurde tot een week later... Met andere woorden? Wethouder, als, of wethouder, de nieuwe minister... Uh, hij is minister van zaten, sociale zaken, Pieter. Uh, moest erkennen dat grote groepen... Uh, Inkomens, uh, uh, hun inkomens... Peter, wil je, je mee zeggen, uitgaan. dit was geen media-hype, dit was een liegende overheid? Het was, het was allebei. Het was allebei, want ik zie dat er elementen van die media-logica uh, hebben plaatsgevonden... Uh, want er was een campagne van de Telegraaf. En er was veel ophef. En er was niet altijd evenveel nuance. En ja, daar hebben ook wij een bijdrage aan geleverd. Maar het begint hier met een overheid die onduidelijk communiceert. En waarom ja. communiceert die overheid onduidelijk? Ja. Er is een politiek belang. Dus nee, toch... nee, maar toch even, Pieter, Pieter Klein. Um, jullie hebben zelf gezegd van die koopkrachteffecten gigantisch zijn voor sommige groepen. Zeker. En dan ja, helemaal aan het eind van die roerige tijd komt dat Niebut en zegt. Nou, dat viel best mee. Sorry, Max, dan moet je moet echt beter je huiswerk doen. Je moet die stukken lezen. Echt waar. Echt waar... Het zijn grote effecten. Maar en laten we wel wezen, de... veel mensen in het land... en voor, daarom is het ook een legitiem, uh, legitieme discussie... veel mensen in het land maken zich uh, zorgen over hun baan... over hun inkomen, over het inkomensachteruitgang. Er komt een enorme welvaartscorrectie aan in Nederland. We zullen allemaal een stapje terug moeten doen. Mijn vraag aan de politiek is, vertel dan het eerlijke verhaal. Nou, we hebben niet het eerlijke verhaal gekregen... en daar ben ik eigenlijk nog steeds puzzeling Dus over. het begint bij politici die zwijgen... die, die verwarrende cijfers geven, die hoeveel... manipuleren. Ja, sorry, ik begin me een beetje ja, op te winnen. Hek... Hoeveel uh, uh... tweets van Diederik Samson zijn geweest om uit te leggen dat er niks aan de hand was en ze klopten ja, niet. Goed, maar kijk, als als als, ik, Jong, als van de NRC, ja, als je als lezer of als televisiekijker dit, dit gadeslaat, dan zit je toch blijf je zitten met één vraag. He, uh, waar, waar is nou precies het omslagpunt geweest? Hoe is het nou precies begonnen? He, als je de kranten ziet en de, de journaals, ook nog van die maandag, dat was allemaal eigenlijk nou, ah, nog niks aan de hand. Nee, dat is niet waar. Bang, op dinsdag nee, was sorry, er nog wat te er te gebeurde. hand. Ga maar proberen te vertellen vanuit de binnenkamer bij ons. Wat gebeurt er? Je hebt de presentatie. Telegraaf, voor... De Telegraaf, overigens, even een compliment. Die noemde bronnen, he? die krant van dinsdag. Die hadden het over zorgverzekeraars en een, een zekere een website over zorgverzekeraars. Hans Biegels, krant, zorgverzekeraars. Is later. Dat is weer later. Ja, ja. Ik, sorry, laten ja. we even ja. heel he? precies kijken. We hebben die presentatie vandaag. Twee mannen die uh, woetjes nageven, die hebben een, een deal gesloten. En de dealmakers uh, uh, staan daar hun verhaal te vertellen. Mooi verpakt. Herinneren jullie die brug nog? Wij doen een live verslag. Ondertussen zitten we allemaal de stukken te lezen... wat er in de teksten staat en wat er in het CPB staat. En er staat iets rond die inkomensafhankelijke premie. 11,1 procent. En wij vroegen ons af, wat staat hier nou precies? Wat is hier nou het uh, gevolg van? Het was heel lastig om dat uh, exact duidelijk te krijgen... Onze Frits Wester stipte dat op dezelfde maandagavond aan in zijn kruisgesprek. Let maar op, dit gaat gevolgen ja. hebben. Wij zijn er toen in gaan duiken. We hebben ons suf gebeld met ieder expert, Centraal Planbureau... Uh, de, de jongens van de vakcentrale MHP, die dat soort dingen altijd uh, goed uh, bijhouden. En met de cijfers die we toen kregen, zijn wij naar de VVD gegaan. En hebben we gezegd, hé hey jongens, dit zijn de gevolgen. Nee, ik geloof dat jullie heel ja, veel gedaan hebben. De, mijn vraag, Pieter, was van... Dit was sorry, geen voorbeeld van een media-hype, jullie hebben Schoud gewoon je suggereert. werk gedaan. Ik, ik verzet me tegen ja. de gedachte. Sjoerd suggereert uh, dat de Telegraaf bronnen noemt. Wij hebben echt ons werk gedaan. En dat vormde de basis voor de uitzending op die dinsdag de dag... Na de presentatie van de ja, regering. Mijn wordt. vraag was inderdaad. van. Sure, oh, kijk, nog even dan gaan dit, we even naar Ad van Liem. Want die zit nog steeds te wachten nee, in de handwerker. Dat is ook een levendige discussie. Dit is een sure. hele goede uitleg, want dat vraag je dus af. Waar komt opeens Bank Dinsdag die zaak vandaan? Nou, oké, okay, jullie zijn gaan rekenen. Hè. En eh, dan lijkt mij toch de volgende fase dat de politiek daar geen adequaat antwoord op heeft. Dus als je dan zegt het is een media-hype. dan is het in elk geval een co-productie van media en politiek. En wij hadden ook een tool gemaakt op die dinsdag. Peter? En die begon te lopen. heel veel mensen begonnen die in te vullen op onze website. En daar bleek ook dat, bleek ook dat de inkomenseffecten effect, niet, niet klein zouden zijn. Dat werd ook door niemand bestreden. Als die tool niet klopte, hadden Diederik Samson en Mark Rutte aan de bel moeten trekken. Maar ze hebben het niet gedaan. Ik ga even naar Ad van Diemt. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog dat, en dat ik, ik uh, luister ademloos. <laughs> Dan, want ik wou u vragen, want behalve RTL en NOS... Uh, de, de twee grote tv-journaals die, die zich erg hebben opgewonden... over die koopkrachtplaatjes die al of We niet verzweeg waren... Max. Het ging ons om de feiten. Die daar achteraan zijn gegaan, die procedures hebben aangespannen. Tegen, dat heb je toch allemaal gedaan? WOP-procedure aangespannen. Zeker. Je wou de koopkrachtplaatjes hebben, je bent naar de rechter gegaan. Mm -hmm. heb je hebt je er dus over opgewonden. Een, een speciale rol was weggelegd voor de telegraaf uh, Ad van Liempt, die uh, ja, meestal nogal pro-VVD is, maar dit keer het had over het nivelleringskabinet, over Rode Rutte, over Marks Rutte. Uh, vond u dat ook normale journalistiek of ging dat een beetje over de scheef? Uh, nou, het is fascinerend om te zien. De, de, uh, er is een prachtig boek over de geschiedenis van de Telegrafen. Daar kun je ook een, uh, uh, een soort golfbeweging in uh, zien. En die hangt sterk samen met de persoon van de hoofdredacteur. En sinds uh, uh, de nieuwe hoofdredacteur van de Telegraaf, zie je dat ze weer in een fase zijn gekomen. Dat is meneer van, Paradijs. Uh, is meneer Paradijs. ...zijn in een fase gekomen dat ze weer mee willen doen. Kijk, eigenlijk van nature staan media langs de lijn... ...schreeuwen wat en, en maken aantekeningen. Maar heel af en toe is er wel eens een medium dat een voetje binnen het veld... Uh, zet en een klein beetje mee gaat doen. Maar de Telegraaf gaat daar een stuk verder in. En staat gewoon uh, af en toe op het middenveld het spel te verdelen. En, uh, en wil voluit meedoen. En dat is, dat is zo goed recht. Ja. En, maar ik vind het fascinerend om te zien op welke manier dat deze keer gebeurt. En dat dat, is, verdergaand over... dat, is dat verder gaan dan wat NOS en RTL deden? Ja, vind ik wel. Dat is heel erg sturend in de zin van nou ja, bijna een oproep tot, tot oproer en, en, en met name om VVD'ers om ja. zich te laten horen. Overigens ik, de media hebben natuurlijk toch gefunctioneerd in deze kwestie zoals behoort. Kijk, sinds de jaren tachtig hebben kranten en televisie zich aangeleerd om als er een maatregel uit de Haag komt te gaan kijken hoe die uitwerkt. Vroeger deden we dat niet, maar dat doen we tegenwoordig steeds intensiever en steeds beter. En daar is dit kabinet helemaal niet op voorbereid geweest. Daar zit natuurlijk, wat Rutte zelf ook al zei, het grote communicatieprobleem. Ze hebben zich totaal niet gerealiseerd wat het voor mensen betekent. Dus dit zou u... komt nog bij. dit zou u geen media logica willen noemen. Nou ja, het is, het is wel wat er in die wasstromen van Mark gebeurt. En, uh, en dit is een heel extreem geval. En er komt een factor bij die uh, bij vroegere kwesties... Want we hebben natuurlijk ook het WHO oproerende de Partij van de Arbeid, gehad. Volgens mij in 1990 of zo. 91. Zeer vergelijkbaar. Uh, alleen wat, uh, wat er toen nog niet was, was de enorme kracht van internet. Een enorme snelheid waarmee ja, dat schuurt uh, het net reacties over. vermenigvuldigd worden. Ja. En waardoor dit ja. veel sneller explodeert dan, dan vroeger. Want toen kon die mevrouw Sint nog uh, een paar dagen rondfietsen in Italië... ...voordat, voordat ze het teruggeroepen. Even, even, Ad van Liet, wat de Telegraaf ja. heeft gedaan met Mark Rutte, dat ging te ver, ethisch gezien. Nee hoor, nou, dat, uh, mag ook. Dat, dat moet je natuurlijk telegraaf zelf niet. weten. Nee. Daar, daar, daar, daar, nee. gaan we, daar ga ik niet over. Het was wel spectaculair en het, uh, het, het ging veel verder dan wij in Nederland gewend hey, zijn. Uh, overigens, ga maar een kilometer verder over de grens en beeldzuiting doet niet anders. Dat Mark, is, dat nou is, ja, dus, nee, ik, ik vind dat punt over de Telegraaf... daar dat ben ik het wel met, met Ad eens. We hadden het in het begin van de uitzending hadden we het over die Goudse rellen... die er helemaal niet op die manier geweest waren. Daar vond ik dat de, de Telegraaf een soort kwa, een kwaad opzet deed. In dit geval is het gewoon actiejournalistiek. En, nee, uh, maar het een, gaat erom, maar, even, even refererend aan jullie eigen uitgangspunt... Ja. bij die tv-serie, is de Telegraaf erin geslaagd... om gewoon een nieuw beeld... Van Mark Rutte neer te zetten. Een paar weken geleden, voordat de Telegraaf begon, was Mark Rutte een echte liberaal. En nu vindt heel Nederland Mark Rutte iemand die onder het juk van de P van is, is, is ja, de A is heengegaan. Een karakter. Telegraaf is een heleboel. Als, als, als je het over die wastrommel nou, hebt. Uh, uh, is dit gewoon een beweging die logisch is binnen uh, dat hele systeem van die wastrommel? Het gaat er alleen, en daar ging onze serie over hoe kun je ontkomen aan uh, de, de ergste uitwassen daarvan? En ik vond dat geval met Gouda was echt een uitwassen daarvan. Wat de, Gouda, wat, wat de Telegraaf doet nu met uh, Mark Rutte... ja, dat past bij de Telegraaf, dat hoort bij de dynamiek. Mag ik, daar wil ik me graag bij aansluiten. Shoot ik vind you. dat ook, want kijk... Even is nog een algemene opmerking aansluitend op wat Ad van Liemt wat eerder zei. Je hoort wel natuurlijk de veronderstelling in veel media-logica-kritiek is ook dat de media te agressief zouden zijn. Hè? Of te... Maar je kan ook het omgekeerde beweren. De Nederlandse media zijn doorgaans niet agressief genoeg. Nee, veel in, in de zin van. Het... Niet onderzoekend genoeg. Ja, ik bedoel niet in de zin van woedend, maar in de zin van het vasthoudend zoeken naar feiten. Ja. Dus in en dit is geval geen enkele steun, hè? Van nee, maar even om, het, om het af te maar In dit geval kan je dus zeggen: nou, als jullie dat hebben gedaan, prima, gewoon zelf gaan zitten cijferen. Maar. Ik, ik... Mag nou, nee, mag even, even... Een want ja. de kritiek richt zich nu van Samson ook niet op de Telegraaf... maar juist ja, op het opinierende gedrag van televisie. Ja, nee, maar dat wil ik even vragen. Diederik Samson, groot interview in de Volkskrant ja. uh, vanochtend. Die zegt, uh, er zijn angstbeelden uh, gecreëerd over die koopkrachteffecten, ja. Vooral door NOS en RTL, zegt hij nee, inderdaad. Nee, NOS zegt hij. NOS en RTL, zegt hij. NOS. NOS. Hij heeft het over televisiejournalistiek Maar dat, televisie vind ik, dat vind ik overdreven. Waar hij wel een punt en, hij heeft. Zegt, en hij zegt ook, Sjoerd, die, die mensen hadden er qua inkomensgroep zelf misschien belang bij. Want over een bijstandsmoeder hoor je ze niet. En over de korting op de ontwikkelingssamenwerking hoor je die media ook niet. Ja, maar dat vind ik toch allemaal... Kijk, dat, dat zijn onvergelijkbaar. Dat vind ik flauw. Ja, wat ik wel een punt vind, is hij, hij maakt een opmerking over het opinierende gedrag... van een aantal prominente televisiejournalisten. Daar kan, je wel, daar kan je het wel over hebben. He, moet je nou als, als uh, Haags gezicht van het NOS-journaal zeggen, uh, in een column in, in wat is het, Spits of Metro, he, uh, dat dat plan niet deugt? Moet je, als, er was geloof ik ook een opmerking van hem over uh, de, de, de RTL-man uh, die zei: uh, bes, Brand is besmet, moet van tafel. Daar kan je het over hebben. En, moet je ook wel als, en dit ging onder als, meer om Dominique van der Heijden van het ja, NOS-journaal. Ja, ja, dat vind ik iets anders. Ik bedoel, ik vind dat vind ik iets anders dan zeggen de media hebben dit... Uh, natuurlijk nee. moeten de media dit uitzoeken. Ik, ik wil tot slot van jullie alle vier kort weten, maar, want de uitzending is wat afgelopen. Neemt dit nou toe of niet? Of is het toch van ja. alle tijden? Ad van Dient. Uh, het is van alle tijden, maar het neemt wel toe uh, in scherpte. Het heeft met concurrentie te maken. Het heeft met de, de, de, de, de, ook wel een soort emancipatie van de journalistiek te maken. Uh, we komen tenslotte uit een, uh, uit een verzuild landschap. Dus uh, relatief is de onafhankelijke journalistiek in Nederland nog tamelijk jong. En uh, vandaar dat daar nog heel wat ontwikkeling in zit. En dat is onder andere ook een ontwikkeling in deze richting waarin het scherper wordt. En waarin hopelijk ook meer aandacht voor, uh, voor de heilige feiten is, zal zijn. Ja, Heeft het gevaar, hè, de Jong? Nou, wel als je jezelf helemaal opgewonden gaat zitten twitteren. He, dus wat dat betreft zou ik er niet tegen zijn als uh, journalisten... Iets meer iets afstand. Iets minder twitteren. Ja. Iets minder haast leven. Nou, ja, je, je gaat natuurlijk ook jezelf tot een mening toe opzwepen. als je elke drie minuten iets zegt over wat er aan de hand is. Is er een gevaar bij die medialogica, Pieter Klein... of doen journalisten zoals jullie bij RTL gewoon echt goed je werk? Nou, ja, We maken ongetwijfeld fouten, maar ik vind dat wij goed ons werk doen en zoveel mogelijk journalistieke vragen proberen te stellen. En uh, we kunnen daarover debatteren, uh, maar daar begint het mee. En ik vind het ook prima om elkaar een beetje de maat te nemen... en goed te onderzoeken hoe zit het met de feiten, want dat is de kern. En daarvan moeten we verslag doen. En Prima, laat maar komen. Mark Josse, tenslotte, je hebt de hele discussie gehoord hier bij Argos Radio. Hadden jullie een echt probleem uh, beet of zeg je als je deze discussie hoort... nou, het valt me mee, iedereen doet eigenlijk redelijk zijn werk. Nou, het is ook heel moeilijk om, uh, om... dan geef je in feite jezelf een compliment, maar... Laat ik het dan toch maar doen. Ik denk dat, dat we inderdaad een probleem beter hebben. En ik denk dat het probleem onderkend wordt. Ik merk ook dat er steeds meer... Kijk nu naar de discussie over media en de zorgpremie. Het hele metaniveau, dus een soort helikopterniveau... waarop je over journalistiek praat, neemt toe. Er komt een special van de Groene Amsterdammer binnenkort. Ja, uh, en op, op allerlei vlak begint dit toe te nemen. En dat juich ik enorm toe. Dus uh, ja, er is iets aan de hand. En ja, het is goed dat er meer over gepraat wordt. Zou ik, ik ook zeggen, het is geen luxe meer, het is noodzaak. Pieter, nog een laatste woord? Deze, de heren hebben zoveel verstandige dingen gezegd... dat kan ik nog wel even bij je aansluiten. Mag ik jullie dan allemaal bedanken voor deze discussie over medialogica. Sjoerd de ja. Jong van ja, NRC Handelsblad. Pieter Klein, de adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Mark Josten van Argos TV. En Ad van Diemt bij het congres van onderzoeksjournalisten in Antwerpen. Straks Tros in Bedrijf. Argos is er volgende week zaterdag weer na het nieuws van 12 uur. Uh, wij gaan hier nog even een uh, ja, nieuw varken door het dorp jagen, heet het. En uh, ik wens u een goed weekend. Hoei is vandaag niet op school, want Hoei zit samen met zijn moeder vast... in detentiecentrum Zeist. Hoei...